The weekend. Boost your weekend. Dit is het weekend van Slam. It's the weekend. Slam. Hilke Boersman. Yes, dan gaan we onderweg naar de leukste avond van de week. Dit zijn weer honderden Slam in de mix. In de blender gegooid door Martin Pieters. Dit is tot 7 uur, de Slam Weekend Mix. Turn me. We zijn begonnen. De grote slijmids van vandaag, van gisteren, van vorige week. Weken geleden, maanden geleden, jaren geleden. En zelfs de grote slijmids van morgen. In de mix, onze eigen Martin Pieters. Hij gooit er op dit moment nog een paar in. In de blender. Ja, ik gooi je door de week altijd blauwe bessen in... en havermout en kwark en zo... maar uh, in het weekend doen we er altijd ook lekkere dingen in... maar dan gevaarlijk lekkere dingen. Uh, de Slam Hits. De blender zit weer overvol met de grote Slam Hits. Het zijn er weer honderden in de mix tot uh, 7 uur. Is dit de Slam Weekend Mix? En uh, waar is het feestje vanavond? Waar is het aan? Uh, laat vooral van je via de Slam App. Wat zijn jouw plannen voor de zaterdagavond? Laat van je via de Slam App. We zijn tot 7 uur in de mix met de Slime Mix. je padellen en daarna voornamelijk ongezonde dingen. Dat stuurt uh, Tim in de slam -map. en geniet van je zaterdagavond. Wij hebben een feestje in Amsterdam en lekker in de stemming komen met de Slam Weekend Mix stuurt uh, Ivo in de Slamwap en uh, hier nog een berichtje van Leon in de Slamwap. Een vriendin van mij, de, de schone ouders, die komen we bijna. Dus uh, ik wil graag een plaatje aanvragen voor mijn vriendin. Mark V simulated. Liek, zet hem harder, dog. Café Simulated. Ik ga hem even doorgeven aan Martin Pieters. Als hij het vandaag niet redt, dan uh, volgende week misschien wel. En, uh, veel plezier met je schoonouders, goede smaak hebben ze zo uh, te horen. Yeah, Dit is de Slime Weekend Mix. Tot 7 uur. al Dit is de Klein Mickey Mix onderweg naar je zaterdagavond met uh, die waanzinnige track van Thomas Gray. Nieuwe muziek Rumors komt eraan in de mix met Ad Sheeran, Bad Habits en Jack Jones en Play. Zo meteen hier. Waar gewerkt wordt, werkt exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. Alle Simone Bundles van Hollands Nieuwe zijn nu dubbel zo groot. En kost het eerste jaar maar 4,50 per maand.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 18 plus speelbus. Ja? Echt serieus? zo, oh. oh, wat een geld! 50.000, wat verdikken me. Ben jij de volgende pascode-loterij-winnaar? Goed nieuws: de big event van Opel is terug.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 We're riding this world Maar Yeah. Stellen. Maar tegelijkertijd kon je er wel uren mee bezig zijn. De Playstation 1. Dat was de mooie tijd, de jaren 90. En wat werd er een hoop goede muziek uitgebracht in de jaren 90. We gaan bij Slam terug in die tijd. En jij bepaalt mede wat je gaat horen in die lijst. Alle details hoor je dan meteen hier in de Slam Weekend Mix. En onderweg naar de leukste avond van de week met de meeste Slam hits in de mix.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 dat is alweer zo lang geleden, ja. Ik okay. weet dat dat met mijn kinderen stond te jumpen. Ongelooflijk. Kan je nagaan. Ja, terug ongelooflijk, hè? Terug naar de jaren 90. Uh, vanaf en... 1 maart is de Slam ja. 9500. En welke nog weer, Saskia? Zeker. Je had er nog eentje, zou horen. Ja, nog eentje. Okay. Uh, everything, uh, everything but not the girl. That's the girl, ja. Met missing. Oh ja, die. Ook uh, ja, ja, missing, daarbij ja. kan ik ook wel met zekerheid uh, zeggen dat je die uh, gaat horen. Uh, vanaf Zeker. 1 maart zijn we los met uh, de bij hyperslam Dat je dat voor het Heerlijk. stemmen, Saskia? Zeker, heel graag gedaan en we gaan met veel plezier luisteren. Hè? Nou, gezellig dat je erbij bent. En een, uh, en een fijne zaterdag uh, gewenst. Ja, van hetzelfde en een he? fijn weekend. Dankjewel, fijn weekend als je Doei, doei. jongens. Doei, doei, doei.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 Zet die chocomel maar op het vuur. Zet je er straks ook lekker warmpies bij. Als het sneeuwt. Of, oh, Als hij van je fiets waait. Of overal kletsnat aankomt. Zo mokwarme chocomel. Ah, maakt heel je winter goed. Soms kan één verkeerde keuze fatale gevolgen hebben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 Een slachtoffer zou in de voet zijn geraakt en is naar het ziekenhuis gebracht. Is ook iemand opgepakt? Daarbij schoot de politie een keer in de lucht. In Dordrecht zijn gisteren een man en een vrouw opgepakt nadat er wapens en harddrugs zijn gevonden. In een winkel en een huis lagen onder meer een vuurwapen die schietklaar was, gasdrukwapens, zwaarden en een grote hoeveelheid harddrugs. De gemeente heeft beide panden direct gesloten. En president Trump verhoogde wereldwijde importheffing.